De KLM heeft 16 vluchten van en naar Noord-Engeland en Schotland geschrapt vanwege de IJslandse aswolk. Tot morgenochtend 11 uur wordt er vanaf Amsterdam niet gevlogen op bestemmingen als Glasgow en Newcastle. De KLM zegt dat er nog geen aanleiding is om meer vluchten te annuleren, maar de situatie wordt permanent in de gaten gehouden. Ook drie Britse maatschappijen hebben vluchten geschrapt. De nationale ombudsman vindt dat de regering vaker een uitzondering moet maken op de inburgeringsplicht. Vorige week werd voor het eerst iemand vrijgesteld van de taaltoets in het land van herkomst. Een analfabete zieke vrouw uit Pakistan kreeg toen toestemming om zich bij haar gezin in Nederland te voegen. De ombudsman vindt het verbazingwekkend dat zoiets niet vaker gebeurt.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 In Chili zijn de stoffelijke resten van oud-president Salvador Allende opgegraven. Op verzoek van zijn familie wordt de oorzaak van zijn dood in 1973 onderzocht. De officiële lezing was altijd dat hij zichzelf doodschoot toen generaal Pinochet de macht greep, maar een wapen en kogels zijn nooit gevonden. Het onderzoek moet uitwijzen of Allende door troepen van Pinochet is vermoord.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 that is for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 ja, uh, ja, hij begreep het niet erg. Nee. Hij begreep het niet erg. Maar uh, ook voor de kinderen: het, het, uh, het was voor een andere moeder, maar ze vonden het wel erg uh, geweldig. Ja. Daarna zijn er nog twee kinderen met 17, 18 jaar gedoopt, volwassenen. Oh, nou, dus ze hebben nou. wel iets gezien in hun ja. moeder.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 Mm -hmm. ja, de, de, de, de, de, ja, hoe ging het precies? Je gaat dus een avond daar naartoe, en, en, en, en zaterdag de hele dag, mm -hmm. en dan ben je met elkaar de, de Bijbel aan het bestuderen. Ja, dus als je dingen niet begrepen, kon je vragen stellen.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 Eerst ging je dan... s'morgens Al vroeg stond ik op. Dat was, ik werd gewoon wakker gemaakt. Het was een 6, zes, vijf uur soms. En dan stond ik op. Maar ik rookte nog een sigaretje. En dan was mijn stille tijd met een sigaretje. Mijn kopje koffie en mijn bijbel. En ik wist dat dat niet goed was. Dus er was ook een strijd. Maar ik ben op een wonderlijke manier... van die sigaretten afgekomen. Dat is echt een heel wonder gebeurd. Dus dat, dat doe ik niet meer. Maar...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 Ja, en dan kan, kan wijn Ja, de wijnlijke uh, wijn daar allemaal. Hè. Heerlijke koosje wijn. Uh, de de avondmaal zijn wijn. Dat heet Kirus. Sacramentelwijn. Ja. Ja, ja, hele, hele lekkere wijn voor het avondmaal. Extra mm. zoet. Ja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 En uh, nou, we hebben ook overal parties gegeven. Ja, want je gaat ook door heel uh, Nederland ja, of in de buurt van Haarlem misschien. Omgeving Haarlem. Waar je uitgenodigd wordt, kan je zeg maar een stance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 Dat zijn leuke dingen. Ik hoorde zelfs dat je als je dus heel veel producten hebt verkocht, als consulente ook naar Israël kan, kan sparen daarvoor. Je? Ja, ja dat, je, je krijgt kilometers, hè? Oh, zoveel ja. kilometers. Uh, en, maar daar moet je wel heel hard voor werken. <laughs> Op het ogenblik dan, uh, doe ik dus niet zoveel meer. En ik spaar er wel, want ik wil beslist nog een keer ja, naar Israël toe. Ja. Drie keer, vier keer geweest, maar ik wil nog één keer naar Israël. Ja. Maar dat, dat kan. Alsof, ik, ik, ik, ik, ik wil een beetje stoppen eigenlijk. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als.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 of veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dat ja, is het, het ja. Ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die gaan naar Amerika of naar een ander land. Zo Of bemoedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje. Ja, we zijn een stel nu binnen Israël. Ja, ja. dat ja. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder hè. Dat ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soorten.